Ik denk haast dat het kolopnef moet zijn. Die springt daar boven weg. Een van de Spanjaarden probeert het gat te dichten. Zou dat dan Valverde zijn die daar mee gaat? Het is de achtervolging op Philippe Gilbert. Maar die heeft nog een gaatje hoor. Het lijkt een beetje op de aanval van Marjane Vos gisteren. Marjane Vos die solo over de streep kwam. Het zou toch prachtig zijn voor dit WK bij de profs. Als Philippe Gilbert zometeen solo over de streep komt. Als bekroning van dit kampioenschap. Kassonhaken, Kolopnef en ik dacht dat het Valverde verder was. Die zijn een achtervolging, die drie. Die rijden hier achteraan. Maar ja, ze hebben wel een enorm gat ten opzichte van Philippe Gilbert. Ze komen gewoon niet dichterbij. En Gilbert die gaat doorrijden. Die kan straks ook gewoon de Belgische vlag gaan oprapen. Ergens aan de kant van het publiek. Net zoals bij Jan de Vos dat deed. Prachtig hoor. Wat een mooie stijl. Hij had zijn seizoen niet dit jaar. En hij gaat hier gewoon die wereldtitel pakken. Want ze komen er nooit meer bij. Ja, je weet het nooit natuurlijk wat er gebeurt daarachter. Want het is uh, inmiddels die drie die worden ingelopen. Uh, de ja Hij heeft het al gewonnen hoor. Het doet er allemaal niet meer toe. Ik zeg het al, die drie worden ingelopen. Valverde, Kolobnev en Boasson. Gilbert gaat nu al met de arm omhoog. Hij maakt een beetje een beweging met zijn hand. Een rondje maakt hij, terwijl Boasson er weer achteraan springt. Die gaat gewoon... Voor de zilveren medaille, maar Philippe Gilbert bekroonde het seizoen dat slecht begon. Hij kwam weer terug in de vuiltaar met twee etappe overwinningen. Vorig jaar won hij alles wat hij winnen wilde, behalve het wereldkampioenschap. Want toen was uh, het was uh, de snelste Cavendish. Maar nu komt Philippe Gilbert over de streep. Als winnaar voor Boossenhaken, voor Valverde, voor Degankolp. Lars Boom, eerste Nederlander op de vijfde plek. Chapeau trouwens voor Boom. Maar goed, het gaat alleen maar om de medailles hier. Gilbert die pakt de mooiste medaille die er is. Hij wordt wereldkampioen in Valkenburg. En hij maakt het waar, hè? net als Marianne Vos gisteren. De grote favoriet op papier. Bezwijkt niet onder de druk, maar hij wordt wereldkampioen. Prachtig gedaan, Philippe Gilbert. Nieuws van uh, vijf uur is uitgesteld. Het is twee minuten over vijf inmiddels. Want we gaan natuurlijk naar PSV, Feyenoord, Andy en Bas. Hensbal uh, nu van uh, Lens. hij scoort wel. Maar goed gezien door schetsen Liesveld want Lens nam de bal met de arm mee. En eigenlijk, als je volgens de regels van de wet uh, fluit, dan moet je hem een gele kaart geven. Want hij deed dat expres. Uh, wat hebben we gemist tijdens die mooie titelstrijd? Uh, uh, ...op het WK, op de Kouwberg. Uh, we hebben gemist twee aardige mogelijkheden van uh, PSV. Eerst een voorzet van Lens. Maar Narsing liet zien waarom hij uh, nog helemaal niet op dreef is dit seizoen. Want hij raakte de bal volkomen verkeerd. en schoot de bal naast. En toen een prachtig schot van Toivonen op de kruising. Dus twee keer PSV. Maar het staat na 33,5 minuten spelen nog altijd 0-0. Verhoek zet voor. Pellen wordt wel of niet vastgehouden in het strafschopgebied door de Rijk. Dat vindt hij zelf wel. Dat vindt de Feyenoord aanhang ook. En... Aan de kant van PSV, zeker ook op de tribune, vindt men dat Pelle zich aanstelt. Liesveld is het blijkbaar met dat laatste eens, Dat wilde niet voor fluiten. En PSV is weg, Strootman paast, Matthijssen onderschept. Matthijssen de banden aan de buitenkant, naar Verhoek, terug naar Jan Maat. Met een bal naar Klaasje, die valt er eigenlijk precies net een beetje tussen twee PSV'ers door. En komt dan uiteindelijk bij de linkerkant bij Schaken terecht. Schaken die af en toe wat stijfertje wisselt met Verhoek. Die nu weer aan de rechterkant verschijnt, daar gaat ook de banden toe. Via een tussenstation, dat heet Jan Maat, hoewel de trein kiest een andere... Route en komt dan uiteindelijk via Pelle alsnog aan de rechterzijde uit. Waar Verhoek dan een voorzet te moeten geven. Heel makkelijk langs je gaat. Een voorzet dan van Verhoek? Nee. Want Mertens verdedigt mee. En met een sliding voorkomt hij dat er een voorzet komt. Een ingooi voor Feyenoord. Dus even kijken. Want we zien de herhaling. Ja, het is een botsing tussen de Rijk en Pelle. Kan alle kanten op. Maar uh, steeds... is het eerder zo dat Pelle zijn tegenstander ja, vast had precies. dan andersom. Ik denk dat het dat uh, ja. goed heeft gezien. Staat toch uh, redelijk goed te fluiten. Nu gaat de bal over de zijlijn. En mag uh, PSV gaan ingooien. Uh, Pelle nog een beetje namokkend op het veld. Uh, de Rijk overigens geen beste wedstrijdspeler tot nu toe. Slechte Pasing uh, is toch vaak ook zijn tegenstander uh, even kwijt zoals uh, zojuist. Maar goed, uh, PSV heeft balbezit achterin met Ritsmaier die de bal naar voren ramt. Eigenlijk in de blind, maar bereikt wel Lens. En Lens probeert de bal meteen door te spelen richting Narsing, Maar dat is een slechte paas. Kan uh, Matthijs de bal terugspelen op keeper Lamproep. Het zijn de momenten waarop PSV natuurlijk wel op hoop met zoveel snelheid in het elftal. Met Mertens en Narsing en Lens. En daarachter ook nog Wijnaldum. Dan moet je een keer met zo'n counter kunnen toe nu lukt dat niet heeft Feyenoord weer overgenomen via Klaas. die zoekt en wikt en weegt en aan de linkerkant al Schaken probeert te vinden de bal op het hoofd van Hützus en die kopt hem terug nog niet zo heel makkelijk voor Waterman die moet er nog voor gestrekt om de bal binnen te houden en een hoekschop voor Feyenoord te voorkomen 0-0 de stand voor de duidelijkheid Een minuut of tien nog te gaan in deze eerste helft PSV maakt een wat betere indruk en heeft in ieder geval de betere kansen gekregen toch drie vier behoorlijke mogelijkheden om te scoren aan de andere kant hebben we eigenlijk alleen maar een schot van Pelle gezien dat naast ging dan is Waterman nog niet serieus getest. En probeert PSV dit keer via Rietzmeijer aan de linkerkant van het veld. Toivonen wil de bal, maar wordt overgeslagen. Maar Thijssen die de bal die voorgezet wordt kan onderscheppen. Speelt hem dan naar voren waardoor PSV weer makkelijk kan overnemen. Dan liggen er bij PSV ineens twee op het gras. En heeft Immers de bal en mag Feyenoord willen voeren. Maar de paus van Immers is niet goed. Daar kan Marcelo tussen komen en die speelt de bal weer terug op Boy Waterman. Waterman geeft de bal mee aan de Rijk. ex feyenoorder heeft in Rotterdam ook een tijdje onder contract gestaan. Paast de bal in de diepte. Veel te moeilijk voor Lens die uh, nog wel met een soort van uitschuifbeen probeert die bal uh, te pakken te krijgen. Maar dat lukt niet. En dan uh, de Rijk die weer slecht kopt. En dan kan Schaak er tussen zitten. Maar Schaker gaat even de hele verkeerde kant op. Speelt hem dan wel goed uh, naar Matthijsen. Maar die uh, wordt opgejaagd en speelt hem in de blind naar voren. Uh, weer terug naar Timothy de Rijk, de Belg. Ja, hij hoopte eigenlijk weg te gaan vlak voor het seizoen. De richting Anderlecht bijvoorbeeld, maar daar hebben ze gekozen voor ons Vooralsnog is dat een goede keuze geweest van John van der Brom en de Brusselse ploeg. Goed, balbezit voor PSV aan de linkerkant van het veld. De bal wordt nu gespeeld op Stroopman. Stroopman in de middencirkel, de linkerkant is een beweging. Pardon, De rechter, waar ze nu de bal krijgt met het hoofd, kan hij hem binnenhouden. Probeert meteen met het hoofd een paas te geven en contact te zoeken met Narsing. Dat mislukt, zit Feyenoord weer tussen. En dan kan Schaken gaan lopen, maar die wordt vrij makkelijk weer van de bal gezet nog voordat de middenlijn uh, in zicht komt. En PSV houdt er op die manier een ingooi aan over als de bal via Schaken over de zijlijn gaat. Ik heb al eerlijk gezegd, het niveau valt me niet mee van deze wedstrijd. Er staan strikt genomen zes Nederlandse internationals op het veld, maar er is niet zo heel veel van te zien. Want uh, voetballend valt het allemaal nog wat tegen. Huts is er nu met de bal terug naar Waterman. Waterman kan hem meegeven aan Marcelo of kiezen... Voor de paas wat verderop naar Ritsmaier. Hij doet dat laatste. Ritsmaier dan naar Wijnaldum. Dat gebeurt nog op de PSV-helft. Dan ligt er een uh, gat in het midden. Waar nou ja, Ritsmaier eigenlijk zelf naartoe loopt. In plaats van dat hij nu gewoon de bal naar de Rijk paast. Dan vanuit de middencirkel paast hij toch nog naar Hutchensen. Aan de rechterkant naar Narsing. de kiest positie. Wijnaldum komt daar nu bij. En ook Lens. Als de bal terug gaat naar Hutchinson, er zal toch een keer een voorzet moeten komen. Die komt er ook nu, maar is heel zwak. En wordt door Jan Maat zonder ene probleem uitverdedigd. Ja, met zijn linkerbeen Hutchinson. Je zou toch zeggen, daar kun je op trainen. Maar het zag er zo knullig uit zoals hij die bal uh, probeerde voor te zetten. Nu eet hij voor zijn rechter en speelt hem naar buiten. Naar uh, Narsing. Narsing, nee, weer lukt het niet. Die komt echt op dit moment uh, van het seizoen. Uh, geen lantaarnpaal voorbij, maar het uh, balverlies is wel weer van schaak. En dan komt de voorzet uh, richting Lens Ook veel te hard en veel te moeilijk ingespeeld. En Feyenoord verdedigt het ook weer niet lekker uit. En dan kan Mertens overnemen. Mertens kijkt naar Stroopman. Stroopman heeft de bal in de as van het veld. Uh, draait en kapt en uh, zoekt uh, Toivonen. Toivonen probeert 1-2 met Mertens aan te gaan. Dat lukt niet. Dan maakt Mertens een overtreding. Nee, ik ben het uh, helemaal met uh, collega Bas eens. Het is uh, magertjes en pover wat er uh, getoond wordt in het uh, Philips stadion. Al 38,5 minuut lang staat dan ook nog altijd 0-0 bij PSV tegen 5. Ja, maar kijk naar de mogelijkheden die er zijn er geweest. PSV is twee keer gevaarlijk geweest uit een corner. Nou, dat kan altijd. PSV is één keer gevaarlijk geweest via een schot van afstand... wat op de lat kwam van Toyvonen. En heeft één kans uitgespeeld. Dat was die bal die Narsing zo gehaast naast schoot. aan de andere kant hebben we dat ene kansje gehad. Wat je uitgespeeld mag noemen van Pelle. En daarmee is de koek echt op. Nu ontstaat er wel wat ruimte als PSV een aanval onderschept van Feyenoord. En dan in de countermacht. Lens, 20 meter van het doel, zoekt contact met Narsing. Die is volgens mij zo bang dat de tegenstander een been uitsteekt. Dat hij eigenlijk wegdraait. In plaats van dat hij nou probeert om de bal nog aan te nemen. Zo ben je hem uiteraard per definitie weer kwijt. En neemt Feyenoord weer over. Met nog vijf minuten te spelen in de eerste helft gaat er een gevaarlijke bal naar de buitenkant. Naar verhoek, verhoek zet voor, daar is Immers ook, daar is ook de keeper. Waterman heeft de bal te pakken voordat Immers gevaarlijk kan worden. We gaan nog even terug naar Valkenburg, ik denk voor een mooi resumeetje van uh, Guillaume. Inderdaad, ik zal mijn best doen, Bas. Het resumeetje is in ieder geval, uh, laten we met het belangrijkste beginnen... dat Philippe Gilbert wereldkampioen is geworden. Dat wist u al voor Boisson Hagen de Noor, voor Valverde de Spanjaard. En dat we met Lars Boom op de vijfde plaats de eerste Nederlander hebben... dat is dan niet slecht gedaan. Aan de andere kant, hij komt ook niet in de buurt van de medailles. Want hij zit daar toch wel even achter. Degenkolb wordt trouwens vierde, John Degenkolp, U weet het wel, die sprinter die uh, zoveel etappes won in de afgelopen Vuelta... En gewoon hier doorgaat. Hij rijdt voor de Nederlandse ploeg Argo Shimano. En dan mogen ze de handjes dichtknijpen met zo'n sterke renner. Die niet alleen goed kan sprinten, maar vooral ook heel goed een jump kan plaatsen. En uh, we kunnen hem in ieder geval verwachten in de klassiekers de komende jaren. Ellen Davis, de Australiër, sprinter op de zesde plaats achter Lars Boom. Dan hebben we Thomas Verclaire op de zevende plek. Navardowskas achtste, Henao de Colombiaan op de negende plek. En op de tiende plek Oscar Freire. Gaan we even op zoek naar de andere Nederlandse boom dus op de vijfde plaats 16e koen de Kort. goed gedaan hij zat in die kopgroep heeft hard gewerkt robert geesing 32e niet meegedaan in de laatste jump in de kouberg hij had waarschijnlijk de benen niet meer kon niet mee met die tempoversnelling van van gilbert dan kijken we verder 48e bouke mollema op achterstand 55e karsten kroon 56e tom jelterslachter en 66e ja de grote favoriet voor de nederlanders nikki terpstra geen idee of die valt dat hij daar nog een rol in heeft gehad. De valpartij waar hij achter zat. Hij heeft een gat moeten dichtrijden. Maar Terpstra heeft het in elk geval niet kunnen waarmaken. hier op dit WK. Er komen nog steeds renners binnen. Ik zie Betjan Lindemann hoofdschuddend over de streep komen. Hij heeft ook goed hard gewerkt. Hij heeft in ieder geval gefinished. Hier ook nog Laurent Tendam. Inmiddels is de klok 9 minuten en 6 seconden onderweg. En zijn we aan het einde gekomen van het WK. Waar wij voor Nederland in ieder geval een prachtige wereldkampioen hadden. Gisteren met Marianne Vos. Maar vandaag vieren de Belgen. Want Filip Schilbert is de wereldkampioen geworden, Andy. Ja, en bij PSV Feyenoord staat het nog altijd 0-0. Filip Schilbert, mooie wereldkampioen. En nu gaat de bal open. Uh... Jij ook nog een race Ja. beetje. Ja. ja, de Kouwbergen. Uh... We gaan kijken naar de hoekschop voor uh, Dries Mertens, oftewel voor PSV. En uh, die zijn er allemaal mee naar voren. Nou, de koppers in ieder geval, natuurlijk de goede koppers, zoals Timothy Drijk. Maar de bal wordt kort genomen op Lens. Komt de bal voor het doel? Ja, ik weet niet wat er precies hier de bedoeling van is. Maar hij gaat uh, langs alles en iedereen. En dan kan er gecounterd worden door Verhoek. Verhoek uh, op de helft nu van PSV. Hij speelt de bal over de hele naar Schalke. Schaken, Maar Schaken kan de bal niet onder controle krijgen. En wordt door Mertens van de bal afgelopen. En dan kan PSV in de aanval gaan. Maar houdt de Rijk het even bij zich te lang. En zijn pas is niet goed. Feyenoord kan overnemen. Ja, Schalken liet zich even verschaken daar. Door de PSV-verdediging. Terwijl nu Waterman de bal kan oppikken of dat het balverlies leidt op het middenveld. Het zijn toch wel ongelooflijke hoekstoppers zoals PSV. En ook de eerste twee voor de goal die waren gevaarlijk. En dan met de derde een variant willen spelen waar niemand op rekent. Dat kun je toch trainen, dat kun je afspreken. Dat is eigenlijk het makkelijkste. Maar bij PSV slaagt iedereen erin om de verkeerde kant op te lopen. PSV maakt wel in de wedstrijd die dus nog altijd niet geweldig is. Wel een wat betere en gevaarlijke indruk. Nu een aardige aanval. Die komt net niet bij Wemaldem uit. Immers verdedigd uit. Doet dat heel stordig. Tot komt de bal nog bij Lens. Die gaat naar de grond. En die krijgt een vrije schop. Een halve meter. Nou ja, 75 centimeter buiten het strafselbied. Snel genomen. Hutchinson schiet in de zijn. net nog via een Feyenoordbeen. Want iedereen stond er wel van te kijken dat het zo snel ging. Geen sprake van het formeren van de muur. Geen sprake van rustig kijken wie de schutter is. Maar gewoon, er staat er een vrij aan de rechterkant. Geef maar snel een tikje. Nou, dat was Hutchinson die daar vrij stond. Maar die schiet de bal nog via een van de Feyenoorders in het zijnet. Opnieuw, een beste kans voor PSV. Terwijl nu Joris Matthijssen, verhouding van de strafstopstip, besloten heeft hey, om nog even te gaan zitten. Ja, nee, die moet gewisseld worden. Aha, daar is iets mee aan de hand. En wat is dat dan? Uh, zijn hamstring. En nu gaat Toyfone weer op zijn Toyfone zich de meuk bemoeien. Jo, ga lekker uh, een ent weg. En ga ergens anders heen uh, spelen. En je met uh, zaken bemoeien. Uh, Matthijs heeft pijn. <coughs> Sorry, dat is duidelijk. Uh, aan het bovenbeen. Ik dacht dat hij uh, aan de hamstring voelde. Ik zie een uh, uh, nogal uh, uh, bezorgd kijkende Ronald Koeman. Dat kan ik me voorstellen. Want ja, je hebt niet zoveel mogelijkheden uh, centraal achterin meer. Congolo. Ja, die zal dan uh, moeten gaan komen. Ja, ik zie toch dat er een brancard moet gaan komen. En daar komen ze, de mannen in het geel met blauw. <laughs> dat is meteen het teken voor Matthijsen om op te gaan staan. Maar ja, inderdaad, hij voelt aan de rechterhemstring. En zal gewisseld moeten gaan worden. Congolo heeft zijn... Uh, Trainingsshirtje al uitgetrokken is aan het warmlopen. Ik hoop voor Matthijsen uh, dat het meevalt. Zijn uh, Feyenoord-weken zijn nog niet echt uh, prettig geweest. Want uh, een rode kaart gekregen en nu dus uh, geblesseerd. De international van Feyenoord geeft uh, de drinkbeker even aan. De verzorger loopt nu naar de kant. Daar is niets aan te zien. Maar ik denk als ik naar het uh, verwrongen gezicht kijk van uh, onze grote vriend Mathijsen, dat hij zeker eruit gaat. En zijn vervanger wordt Terens Congolo. Ja, risico's nemen moet je met de niet doen. Ook al is het de laatste minuut van de eerste helft. En zou je nog zeggen, we kijken het in de rust even aan. Maar als er iets met de spier mis is. en Mathijsen is natuurlijk ervaren genoeg met zijn 32. Om te weten dat dat zo is, dan moet je eruit. En inderdaad komt Terens Congolo. Die is bijna de helft zo jong, 18 jaar. Voor hem in het elftal, ja, de vrij natuurlijk ook niet beschikbaar. En nu Mathijsen weg, dan wordt de spoeling dun. En Congelo martens in die is dan het jonge centrum. 20 en 18 van Feyenoord. 0-0 nog altijd. De wedstrijd in de extra tijd aangekomen. En wat dus blijft staan is die hoekschop van PSV. Die Mertens gaat nemen. En Troifonen naar de eerste paal duikt. Daar gaat de bal niet overheen. Die krijgt hem bijna tegen zich aan. Maar bijna telt niet. Strootman bij de eerste paal was er ook nog dichtbij. Feyenoord doorstaat het en verdedigt uit. En zal zeker met die wisselingen achterin snakkend naar de rust. Maar daarvoor moet het nog wat geduld hebben. Want er komen drie minuten extra tijd bij. Daarvan nog ruim. Te spelen. Met balbezit voor PSV. Timothy de Rijk heeft de bal aan de rechtervoet. Speelt hem naar de buitenkant, naar Hutchinson. Die uh, kijkt meteen naar achteren. Waar kan ik hem, uh, aan wie kan ik hem terugspelen? Dat is uh, Marcelo in dit geval. En Marcelo uh, naar de Rijk. En de Rijk terug naar Waterman. Die een meter of tien buiten zijn uh, doelgebied, buiten zijn strafschopgebied staat. En hem uh, weer meegeeft aan de Rijk. Weinig beweging. Het uh, valt me met name op dat uh, de rechterspitsen van PSV absoluut niet in de wedstrijd zitten. Narsing aan de ene kant eh, nog geen bal fatsoenlijk geraakt. En ook eh, Dries Mertens eh, heeft af en toe nog wel een aardige actie in huis gehad. Maar niet de Dries Mertens zoals we hem de afgelopen eh, jaren eh, zagen spelen. En dat is eigenlijk het grote probleem voor PSV. Alles moet via eh, zeg maar de as van het veld. Goed. Lamproe gaat de bal nog een keer in het spel brengen. We hebben nog ruim een minuut te gaan in de extra tijd bij PSV Feyenoord. De bal wordt doorgekomen door Pelle. Dan moet hij worden opgepikt aan de linkerkant door Schaken. Die op snelheid weer langs Hutchinson wil dat hij de cornervlag uitkomt. Met zijn rug nu naar de tegenstander toe staat. Een klein tikje krijgt, gaat liggen en hoopt op een vrije schop. Die komt er niet. Sterker nog, als tussen zijn benen door en de bal over de zijlijn tikt... blijkt hij ook nog door Schaken zelf het laatst geraakt. En komt de ingooi zelfs nog op het konto van PSV... Liesveld en Schaken zijn daar nog driftig over in gesprek. Als de ingooi voor PSV inmiddels genomen is. En via Toivonen wordt teruggekaatst op Hutches en Die verdedigt uit. Bal verlengd door Mertens. Dan opgevangen door uh, Wijnaldum. Die 10 meter voor de middenlijn nu onder druk van Klaas. Die probeert om de bal in ieder geval in de ploeg te houden. Dat lukt. Komt er een trap van achteruit van Toivonen In de hoop dat bijvoorbeeld Lens ermee vandoor kan. Daar zit dan weer Feyenoord via Martens in die tussen. Ingooi voor PSV. En, en dat doet Lens dan wel heel slim. In een duel. Met, ik denk, Nelom. Dat is inderdaad Nelom geweest. En nog een hoekschop uit te halen in de laatste seconden van deze eerste helft. Dus kijken, Dries Mertens staat er alweer klaar voor. De hoekschoppen zijn het gevaarlijkste wapen in de eerste helft geweest voor PSV. Twee mogelijkheden, goede mogelijkheden uit hoekschoppen tot nu toe. Mooi schot ook nog gezien van Toivonen, Maar eerst die hoekschop, slecht genomen. Vlak uh, te laag en dan kan hij weggekomt en uitverdedigd worden. en komt verhoek aan de bal en probeert hem uh, naar Jammaat te spelen. Dat lukt en uh, Jammaat geeft hem weer door naar de linkerkant. Waar heel simpel schaken van de bal wordt gezet. Maar het was wel een overtreding. Nee, geen overtreding. Het is rust. Want Wiesveld heeft voor de rust gefloten. Een mokkende, dik advocaat richting de kleedkamers. Hij gaat de spelers voor. Rust bij een matige, na een matige eerste helft PSV Feyenoord, een ruststand van 0-0.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 Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling, een gast in de studio. Er zal nog veel water door de Rijn moeten voordat die twee partijen met elkaar eens zijn. En uw mening die telt. Als je buurman bij de hecht met een bouw dan ga je morgen ook geen biertje drinken. Luister iedere werkdag van half twee tot twee naar stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Het is, bijna tien. het is bijna tien voor half zes hier in uh, de rust van Feyenoord PSV. Het nieuws met Mark Vis. Het tekort op de begroting van Griekenland is groter dan werd aangenomen... schrijft de Der Spiegel. Volgens het Duitse blad hebben inspecteurs van de Trojka van de EU... het IMF en de ECB vastgesteld dat het begrotingstekort... zo'n 20 miljard euro bedraagt. De Spiegel heeft delen van een conceptrapport van de Trojka... aan handen gekregen. En daarin staat dat de inspecteurs zijn geschrokken van het tekort. 20 miljard is bijna twee keer zoveel als werd gedacht. De inspecties van de Trojka zijn bepalend voor de vraag... of de Grieken opnieuw noodhulp krijgen. Alleen als het tekort met de helft wordt teruggebracht... krijgt Griekenland meer geld van de trojka. In Nepal is een groep bergbeklimmers getroffen door een lawine. Er zijn zeker negen doden gevallen. Twee lichamen zijn geborgen, dat van een Duitse klimmer en zijn Nepalese gids. Maar op een berghelling liggen nog zeven lichamen. Bovendien wordt nog een aantal mensen vermist. Die mensen hebben de lawine overleefd. Ze zijn met verwondingen naar ziekenhuizen gebracht. De klimmers werden door de lawine getroffen in een kamp dat ze op 7.000 meter hoogte hadden opgeslagen. In Uden is gistermiddag een jongen van 15 aangehouden voor een Project X-tweet. politie zegt dat hij een bericht had verspreid... waarin wordt opgeroepen tot een bijeenkomst die het feest in Haren moest overtreffen. In de tweet werd volgens de politie opgeroepen tot het plegen van geweld. En daarom werd de zaak hoog opgenomen en werd meteen uitgezocht wie er achter de oproep zat. De jongen werd in het centrum van Uden aangehouden... en na een verhoor op het politiebureau mocht hij weer gaan. Het is druk bij het vernieuwde Stedelijk Museum in Amsterdam geweest. Het museum is vandaag voor het eerst weer open voor het publiek. En volgens een woordvoerder zijn er om 1 uur al 2500 bezoekers geweest. Voor het museum openging stond er een rij van 150 meter voor de ingang. En de eerste bezoeker die zat met een slaapzak om 5 uur al voor de deur vanochtend. Het museum was sinds 2004 dicht vanwege een grootscheepse verbouwing en uitbreiding. En het WK wielrennen is gewonnen door de Belg Philippe Gilbert. De Belg die plaatste een demarrage op de Kouwberg en werd niet meer bijgehaald. Van Hagen werd tweede, Valverde derde. En dan het weer. En daarvoor is hier Marco Verhoef. Het weer. Ja, met bewolking die steeds dikker wordt. En in het zuiden, vooral in het zuiden, valt op dit moment al wat regen... maar er zit nog veel meer aan te komen. Het wordt een natte boel de komende, laten we zeggen, 24 uur. Vannacht kan het ook gaan onweren. Temperaturen minimum worden al in de naanavond bereikt. Aan het eind van de avond met een graad of 11. En daarna loopt het kwik eigenlijk alleen maar op. Wind waait vannacht uit het oosten en is aan zee af en toe zelfs hard. Misschien ook wel op het IJsselmeer, windkracht 7. Morgen draait de wind naar het zuidwesten. Dat gebeurt in de loop van de dag. Het blijft bewolkt, het blijft behoorlijk regenachtig. En later op de dag neemt ook de kans op onweer weer toe. Het is wel erg zacht, want ondanks alle wolken worden 20 graden. Later op de dag, als de wind gaat draaien, gaat er ook wel weer wat ruimte voor de zon komen. En de dagen daarna, vanaf dinsdag, blijft het toch wel wisselvallig. Er is elke dag wat zon, maar er vallen ook een paar buien. En de temperatuur van 17 graden is normaal voor de tijd van het jaar. ANWB-verkeersinformatie. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort... staat tussen Diemen-Noord en Muiden 4 kilometer. En op de A27 bij Utrecht in de richting van Almere... tussen Utrecht-Noord en Hilversum 5. De A58 vanuit Breda naar Tilburg... Die is nog de rest van het weekend dicht bij Gilsen. En daarom staat er tussen Bavel en Gilsen 4 kilometer. Een Audi laat van zichzelf al weinig te wensen over. Hoogste kwaliteit en afwerking, efficiënte motoren... en sportief rijplezier.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 de in de tweede helft van PSV tegen Feyenoord. Rustland is 0-0, eerst wielrennen. Philippe Gilbert werd dus wereldkampioen in Valkenburg. Beste Nederlander was Lars Boom, hij werd vandaag vijfde. En hij sprak na afloop met Steven Dalebout. Ja, dan rijden je 267 kilometer. En dan komt het allemaal aan, die uh, laatste beklimming van, van de Kouberg. Kun jij uh, uh, beschrijven wat er vanaf dat moment gebeurt? het uh, ja, buitenblad beginnen en uh, ja, zo hard mogelijk omhoog binnenblad schakelen en het uh, steile stukken overleven. En uh, onder het bruggetje weer buitenblad geschakeld en uh, vol omhoog getrokken. En, uh, ja, ik, ik, ik reed wat, voor mijn gevoel al hard omhoog, maar er rijden natuurlijk heel veel andere jongens nog harder omhoog. En, uh, ik zat in het laatste, een van de laatste wielen ja, achter het peloton, zeg maar. En uh, gewoon vol, ja, vol blijven rijden, van een groepje naar een groepje eigenlijk, sprong, of, uh, naar een groepje toe, zeg maar. En uh, ja, toen, toen kwam ik met heel veel snelheid de laatste 500 meter in eigenlijk. En uh, ik, uh, ik stuur het bolletje in eigenlijk. Wij proberen een gat te zoeken en uh, ja, ik moet net remmen. En ik trek hem weer op gang en ik zie een gat en ik ga er doorheen. En ja, uh, gewoon vijf, dus op zich uh, netjes. Dan kun je misschien nu ook al wel zeggen, dat was uh, het maximaal, haal, maximaal haalbare gezien Gilbert, wat hij hier doet vandaag, dat was, dat was nooit mogelijk geweest, ofwel. Nou ja, voor mij persoonlijk niet. Ik kan niet zo hard een koudberg oprijden. Maar uh, ja, als je net iets meer geluk hebt... Uh, <coughs> ik, er waren er volgens mij twee weg natuurlijk van verder. En uh, de nieuwe twee... Uh, haken? Ja, uh, die waren weg denk ik of niet. Ja, en dan... Ja, daarachter zit het peloton. En uh, als je met snelheid echt uh, over het bolletje heen kan uh, vliegen, zeg maar, dan, uh, dan word je misschien vier. Maar ja, uh, yeah, it. Lekker Terps, het staat naast je. Dank je wel, man schouderklopje aan Nicky Terfsa en een klop van Nicky Terfsa aan jou. Um, ja, het, het was een koers die uh, lang gesloten bleef. Hè? Um, pas op het allerlaatste moment was het beslissend. Was het in het nadeel voor deze Nederlandse ploeg? Nee, ja, weet ik niet. Kijk, uh, als Nicky nog echt uh, niet achter de valpartij zit en, en uh, die inspanning heeft te doen... Dan, dan zit hij denk ik ook nog wel mee en uh, daar hoef je niet bang voor te zijn. En, uh, ja, ik denk niet dat het lastig was, het, het, er stond heel veel wind... En, dat, dat nek je ook een beetje. Je hebt kop in naar de Bemelenberg. En als je dan weg probeert te rijden, ja, dan, dan ga je toch nergens heen. En, uh, het was een, op zich een heel snelle koers, denk ik. En er uh, werd gecontroleerd. Voor mezelf had ik eigenlijk een beetje besloten misschien om 400 voor het einde mee te gaan met een groepje. Maar ik ben blij dat ik dat niet gedaan heb. Of uh, niet, niet kon om soms op de kouberg. En uh, ja, dat, ik, uh, dat ik een sprint kon rijden. Jullie je in eigen land. Uh, het zag er van buitenaf indrukwekkend uit hoeveel mensen er stonden. Hoe was het om daar over de wegen te rijden? Um, ja, het was wel heel bijzonder natuurlijk. Uh, t, ja, je ziet overal oranje, Nederlandse vlaggen en dat, dat is gewoon super, super mooi. En uh, dat, dat geeft je zeker wel moraal en dat, uh, daar ga je toch een stukje makkelijker van fietsen, zeg maar. Wat een goal! De eredivisie. Alle wedstrijden van dit weekend. beginnen wij vandaag Twente, Heerenveen, 1-0, Rus, 0-0, Tadic uit de Strafschop de matchwinnaar. Desmond Tutu de Nobelprijswinnaar was er in Twente verstevigde de compositie. En Wout Brama is blij met de overwinning en het gaatje dat nu is geslagen met de concurrentie. Ja, dat is lekker en dat betekent dat we het zelf goed hebben gedaan. Wat de andere clubs doen, daar uh, hou ik me niet zo heel erg mee bezig moet ik zeggen. Maar uh, ja, we zijn een paar zes uh, wedstrijden onderweg en... Uh, we moeten naar 28. We speelden niet goed. Allemaal in de trechter naar het centrum toe. In plaats van over de zijkanten te spelen. We deden het tactisch heel slecht. De uitvoering was ook nog eens slecht. Dus dan, ja, dan wordt het een hele slechte wedstrijd. In de tweede helft hebben we wel wat meer controle gehad. We deden het iets beter. We, niet weer, we kwamen niet in de problemen. Nou ja, gelukkig kwamen we op 1-0 door een penalty. Maar anders had ik het nog moeten zien. Marco van Basten speelde met zijn team Veen verdedigend. Om toch stiekem een resultaat te boeken. Hij was er ook niet geheel ontevreden met de kleine nederlaag. Nou, wat ik zei, deze wedstrijd hebben we vind ik goed gevoetbald. Je komt er met een penalty een beetje, beetje behoerd af. Het was wel, overigens wel een penalty hoor. Maar het is toch pijnlijk. En uh, ik denk dat wij m, ja, de gelijken waren met Twente. Na, nou, Twente staat één in de competitie. En wij staan ver van hun vandaan. En dan, is het, dan is dat, geeft dat in ieder geval hoop. De jongens hebben kaart gewerkt. En uh, nou ja, we moeten volgende week uh, moeten kijken of, uh, ja, of we dat uh, wel uh, op goede manier tot punten uit kunnen laten uh, brengen. Door Den Haag tegen Ajax werd 1-1 bij de rust 1 0 door een goal van Beugelsdijk en na de rust 1-1 Bamel. Na het gelijkspel van Vitesse, gisteren had Ajax de tweede plaats kunnen innemen... maar trainer Frank de Boer zag in de eerste helft niet de Ajax dat hij graag had willen zien. Ik vond heel veel jongens slecht. Ik vond Las was dramatisch de eerste helft, Chris was dramatisch... Rijn was ook niet goed in de eerste helft. In de spits deed hij het in ieder geval veel beter. Maar ik had wel 6-7 kunnen wisselen de eerste helft. Een gebrek aan scherpte. Ook al had de Boer zijn team na het verliezen in de Champions League. Tegen Borussia Dortmund. Nog gewaarschuwd dat ze tegen Ado hetzelfde wedstrijdniveau moesten halen. Als ervaren speler haal je altijd een zesje of een zeventje. Dat heb je in dit soort wedstrijden dat heb je altijd nodig. Word je niet verrast, dan zal je misschien een mindere dag hebben. Maar wij uh, gaan onder dat zesje. Misschien wel uh, onder het vijfje zelf. Zelfs een vier of een drie keer je zelf over een cijfer geven over de eerste helft. En eigenlijk het eerste kwartier ook nog en daarna. Ja, voelde je dat het opeens uh, beter ging lopen en dat we druk konden houden. Maar er was ook meer beweging, vond ik, op dat moment. En ja, we hebben een half uur redelijk tot goed gevoetbald, maar dat is te laat natuurlijk. Waar de Boer twee punten verloor is ADO-trainer Maurice Stijn wel blij met het behaalde punt tegen Ajax. Ja, natuurlijk. Dit, kijk, dit punten tegen Ajax dat zijn nog steeds bonuspunten. Uh, zo uit als thuis tegen, tegen de top vijf ploegen. Maar ik vind wel dat, uh, dat wij inmiddels zo ver zijn... dat wij niet meer uh, weggespeeld worden door ploegen. En dat heb je vandaag ook weer gezien. En, uh, nou, dit soort wedstrijden moet je wel geluk hebben. Dat geluk hadden we twee jaar geleden vaak. Dat, hij dan nog net, dat je hem nog net even scoorde in de laatste minuut. Dat had vandaag ook gekund met een paar spaarzame aanvallen. Maar dan hadden we te veel gekregen, denk ik. Dus, uh, ik denk dat het een terecht punt is. Gaan we naar NAC, AZ 2-1, Rus 0-1 via Maher. Maar dan 1-1 Luiks, 2-1 de Rover. En NAC Breda heeft de feestweek rondom het 100 100-jarig bestaan... dus af kunnen sluiten met de eerste overwinning van het seizoen. Volgens Kees Luiks, de boom van de gelijkmaker... lag dat aan de passie die Nak had vanmiddag. Absoluut. Dat, uh, daar, daar, daar heeft het mee te maken. En... Ook wel een, een spelidee natuurlijk dat we hadden, dat we wilden uitvoeren. We wilden eigenlijk veel één uh, veel op één gaan spelen en uh, ja, een set fouten laten maken of direct een bal afpakken. Dat is redelijk goed gelukt, maar uh, daarbij heb je wel inzet nodig. En wat ik al zei aan het begin, dan moet je met je hart spelen. En, uh, soms is dat best moeilijk, maar vandaag is het gelukt gelukkig. En dat is echt uh, dat is een heerlijk gevoel. Die instelling die NAC had in de tweede helft, die was ver te zoeken bij het team van Gert-Jan van Beek. Ja, maar of dat nou AZ is of een, een andere ploeg. Je hebt soms van die wedstrijden waardoor je op basis van, van instelling wordt afgetroefd. En dat kan soms een hele wedstrijd zijn waarin je niet thuisgeeft. En dat kan soms een helft zijn of twintig minuten. En dat, uh, dat overkom je. En uh, uh, daar doe je verder niks meer aan. Die uitslag staat er. En uh, ik denk dat er, als er een keer een moment was geweest dat we hadden kunnen winnen... was het uh, deze zondag wel geweest. Maar fijn, uh, we wouden schijnbaar het feestje niet verpesten. En dat hebben we ook niet gedaan. Dus uh, Nake heeft gewonnen. En op basis ook van een betere instelling, de tweede helft, uh, de wedstrijd naar ze toegetrokken. Ja, en dan kun je hoog en laag springen. En het enige wat je kan doen is uh, daar lering uit trekken. En uh, zorgen dat het niet zo vaak gebeurt. Gisteren Vitesse Heracles 1-1, RKC VVV 1-1... NEC Willem 2-0-0, Zwolle FC Groningen 1-2... en vrijdag al Roda Utrecht 0-1. De stand nu Twente in een zetel. 18 uit 6, tweede Vitesse 14 uit 6... Ajax heeft 12 uit 6, is derde... en Utrecht met 11 uit 6, vierde. Feyenoord en PSV aan het spelen natuurlijk. 10 en 9 punten, maar dan het vijf wedstrijden. Onderaan staat VVV nu 15e, Heerenveen staat onder de streep met drie punten uit zes wedstrijden. Gelijk met Willem 2, die is dan 17e en laatste... 18e, PECS won 2 punten uit 6 wedstrijden. We waren vanmiddag te gast bij de hockeywedstrijd tussen Kampong en Amsterdam. Uitslag 7-4. Het hockeyweekend samengevat door Tim Steens. Ja, dan kijken we ook eerst even naar de andere uitslagen. Oranje-Zwart won met 3-2 van Scharweide. Den Bos Bloemendaal werd 2-6. Met bij Bloemendaal drie doelpunten van de Australier Siriello. Drie strafcorners waren dat. Goede aanwinst dus voor Bloemendaal, deze Australier. Pinoquet SJC werd 6-1 met drie doelpunten bij Pinoquet van Lucas Judge. Kampong Amsterdam 7-4. Daar praten we straks even over met de coach van Kampong, Alexander Koks. Rotterdam-Laren werd 1-0. En voordaan de debutant verloor op eigen veld. Nipt van de HGC met 3-4. Ja, ik zei al, we praten even over, na, over, uh, over de wedstrijd tussen Kampong en Amsterdam. Met Alexander Koks, de coach van Kampong. Hij is nieuw hier uh, in Utrecht. En ook een aantal spelers natuurlijk nieuw. Daar praten we zo ook even over. Uh, ja, Alexander, jullie winnen met 7-4. Ja, ik denk dat was alleen genieten voor een coach, toch? Ja, absoluut, zeker. Wil, uh, vooral de, de doelpunten die we maakten waren, waren van hoog niveau, dus ik, uh, ik heb genoten. Ja, ik zei al, je bent hier nieuw uh, bij Kampong voor het eerste seizoen ook een aantal spelers uh, meegenomen of aangetrokken, zeg maar. Um, ja, uh, hoe ging dat in z'n werk eigenlijk? Uh, het aantrekken van de spelers bedoel je? Ook, en jouw aanstelling hier? Uh, nou, mijn aanstelling hier was in de winterstop van afgelopen seizoen. Uh, kwam ik in contact met uh, de mensen die verantwoordelijk zijn voor uh, nou ja, het binnenhalen van een coach en het binnenhalen van spelers? En dat waren hele prettige gesprekken en dat ging vrij vlot. Dus, uh, er waren ook veel jongens die ik kende eigenlijk ook vanuit de hockeybond, vanuit de, de jeugd-aftallen, uh, waar ik uh, gecoacht heb. Dus dat waren uh, makkelijke en goede contacten. Ja, en uh, ja, twee aan, goede aanwinsten: hè? Uh, Kemperman en Weustoff. Ik heb het al in de live-training gezegd. Geweldige spelers, hè? Ja, nee, absoluut. Nee, die, uh, we hebben op de Olympische Spelen in Londen hebben ze al laten zien welke kwaliteiten, welke klassen ze, ze hebben. En uh, vandaag was dat ook weer te zien. En, uh, ik vind het ook knap hoor, die twee jongens die, uh, die nieuw zijn en dan uh, gelijk in de eerste twee wedstrijden op deze manier op het veld staan. Dat is, uh, is een dik compliment voor, uh, voor de jongens. Ja, dan heb ik uh, de uitblikken van vandaag, uh, Sander de Wijn, nog niet eens genoemd. Hè? Want hij is echt geweldig. Ja, ja ook. ook hij uh, heeft het ontzettend goed gedaan vandaag. In... Die, uh, ik vind dat hij vooral verdedigend is, hij is ijzersterk en dat, kan, dat combineert hij ook nog eens een keer met, uh, met veel aanvallende kwaliteiten, zoals dus die ene goal die hij ook maakt. Um, dus op dat vlak kunnen we vandaag super blij zijn met die, uh, met die jongens. Vorig seizoen heeft Kampong de, de play-offs gehaald, op het nippertje zeg maar, uh, daar in de halve finale verloren van Amsterdam. Uh, ja, dit jaar moet het eigenlijk meer zijn met zo'n team. Ah ja, weet je, we hebben het er zelf natuurlijk ook over gehad. En er wordt heel veel over gesproken. We weten dat we een goed team hebben. We lopen ook absoluut niet weg voor een rol die, uh, die heel veel mensen voor ons zien. En die zien we voor onszelf ook. Dat is een rol uh, in de play-offs. En van daaruit uh, zie je wel verder. Dus de ambitie en de doelstelling is duidelijk. Alleen we moeten wel zorgen dat we uh, nederig blijven. En dat we met twee poten op de grond blijven staan. Want we zijn twee potjes verder. En uh, zoals jij ook weet, ik denk dat er heel veel ploegen dit jaar heel sterk zijn. Ja, want je hebt winnaars in het team, hè? Die, die gaan niets verminderen dan de play-offs, denk ik dan. Nee, dat, dat is al ook gelijk na deze wedstrijd. De eerste reacties van de jongens zelf waren ook van, uh, jongens, uh, dit is het tweede potje van de competitie. En we moeten nog ontzettend lang. En het is lekker dat je thuis hier op deze manier speelt. En dat je aan het publiek laat zien hoe goed we kunnen hockeyen. Maar het moet allemaal nog een stuk beter. En uh, er zijn ook heel veel andere groeien. We gaan nog veel van jullie horen dit seizoen, denk ik, Alexander. Dankjewel. Dat was Alexander Cox, de coach van Kampong. Kijken we tenslotte nog even naar de stand. Nou, er zijn vier ploegen met de volle winst uit twee wedstrijden. Dat zijn Pinoké, Bloemendaal, Kampong en Oranje Zwart. En onderaan natuurlijk ook vier ploegen zonder punten. Dat zijn Scharweide, Amsterdam, Vordaan en SCAC. Teams teams. en in de wetenschap dat het bij Manchester City tegen Arsenal de topper in Engeland nog altijd 0-0 staat. Na ruim een half uur spelen gaan wij weer in te gaan... naar PSV tegen Feyenoord. De tweede helft en die houtkamp in Bastiaan. 0-0 nog altijd de stand. Tweede helft een paar minuutjes geleden begonnen en de eerste beste kans meteen weer voor PSV. Goed paasje van Toyfone en Lens niet voor het eerst aan de aandacht van Martens. Indi die ontsnapt schiet maar net naast. Maar nu komt er een kouder van Feyenoord aan met verhoek die wordt weggestuurd. Maar wat is hij traag? Wat is hij traag en wat wordt hij dan makkelijk door Marcelo van de bal gelopen? Als hij een beetje meer gas geeft, nou ja, snelheid is nooit zo'n voornaamste wapen geweest, geloof ik, van Verhoek. Dan uh, kan hij echt oog in oog komen te staan met Waterman. Nu duurt het allemaal net te lang. En wordt de bal hem op het laatste moment van de voeten getikt door Marcelo. En moet Feyenoord genoegen nemen met een hoekschop. En daar had echt meer in gezeten. Ja, het leek ook een beetje te struikelen over de bal. En, en, en de snelheid was er niet. Nou, hij mag het nu uh, gaan doen. legt de bal een halve meter buiten... Het eh, kwart cirkeltje voor de hoekschop. En dan heb ik het over west Verhoek. Overgekomen van Twente. Kijken wat hij vanaf de rechterkant met zijn rechterbeen kan. Bal veel te laag, veel te makkelijk ook eh, om eh, te verdedigen door PSV. Klaas, pikt de bal wel op, loopt een meter of tien naar achteren en speelt hem dan naar Leerdam. Leerdam, bal de diepte richting Pelle. Pelle ook nog weinig van gezien, wordt makkelijk van de bal afgelopen door Marcelo. Maar zijn vervolg is dramatisch van de Braziliaan. En dan heeft PSV Mazzel dat nog goed oplet en een prachtige paas in de benen heeft richting Lens. Lens kijkt, waar loopt Narsing? Die loopt voor het doel, maar goed verdedigend werk achterin van Nelon. Die ervoor zorgt dat het bij een inboer blijft voor PSV. PSV was in de eerste helft die over de hele linie zwak was. En tegenviel toch de beter in ieder geval de gevaarlijkere ploeg. Had twee, drie, vier behoorlijke kansen kunnen bijschrijven. Dat is Feyenoord eigenlijk niet gelukt. Die hebben voor dat doel nog nauwelijks gevaar kunnen stichten. Nu probeert PSV een Hoeschop. Te forceren in een duel met Rietsmaier en Janmaat. Maar de bal gaat weer over de zijlijn. Ingooi, snel genomen. Lens net niet bij de bal. Merkt net wel, maar die belandt dan toch het strafselgebied uit. Voor de voeten van Strootman, 35 meter van het doel. De linkerkant bij wat ruimte. Die moet een voorzet geven, maar daar staat hoek dan weer in de weg. En dat levert dan ook aan die kant in het begin van de tweede helft een hoekschop op. Hoekschop dus voor PSV na 50,5 minuut. Nog altijd 0-0 in Eindhoven. Ja, pas twee wedstrijden in 0-0 geëindigd was uh, dit seizoen. AZ Heerenveen en gisteren NEC Willem 2. Was er allebei? Ik was er bij allebei dus. De hoekschop van Mertens komt voor het doel. Maar daar is alles mee gezegd. Want de bal wordt weggekopt door Pelle. En opgevangen door Lens. De beide spitsen dus in een redelijk andere situatie dan je mag verwachten. bal aan de rechterkant. Ben Narsing, kan hij iets goed doen? Nee, nog steeds niet wat heet, die bal gaat... Ja, ik zie Dick advocaat nu op mijn uh, scherpje. Die loopt te mopperen en te voeteren. En dat kan ik me voorstellen. Dit is weer zo'n slechte bal van Narsing. Gewoon over de achterlijn gerampt langs het doel. En dan kan uh, Feyenoord gaan aanvallen via Immers. En de bal weer helemaal terug naar Martens Indy. Het wachten is er uh, op dat De paai straks weer in het elftal van PSV gaat komen. Zoals dat nou wel vaak gebruikelijk is. En het blijft toch merkwaardig dat hij het onder de hoede van Louis van Gaal in Oranje toch die twee wedstrijden tegen de Turken en de Hongaren heel behoorlijk heeft gedaan. Maar nu inderdaad meer fout dan goed doet. En dan zeggen we het eigenlijk nog vriendelijk. Marcelo onderschept een bal van een Feyenoord aanval die niet echt een aanval werd. Maar paas dan weer zo slordig dat er weer overgenomen wordt door de Rotterdammers. Congolo neemt iets te veel euro op zijn vork. En paast op zijn beurt. Slechter komt er ogenblikkelijk een diepe bal van PSV waar Toivon er naartoe gaat. Maar wordt afgetroefd door Nelom. En dan houdt Toyfonus zijn tegenstander ook nog vast en krijgt hij een vrije schop tegen. De coaches komen nu wat vaker hun dugout uit. Omdat ze, net als eigenlijk iedereen in dit stadion, nu toch na 1, 52 minuten ook wel een keer zat zijn. Dat er zo slecht wordt gevoetbald vandaag, dat het zo ongelooflijk tegenvalt. En dat er dus voldoende te mopperen is. En dat zien wij dus op onze monitoren voor ons. Dat doen ze ook eigenlijk voortdurend. Koeman en advocaat mopperen. En ze hebben gelijk. Ja. 52 minuten gespeeld. 0-0 de stand. Balbezit voor 504 via een vrije trap van Lamprou. Lamprou die de bal naar voren ramt. Of Lamprouw. Uh, uh, natuurlijk, uh, ja, dat was Dat uh, <laughs> ja, ja. Was niet met dat gele truitje? Ja, oh die. Goed, uh, Klaas heeft in ieder geval de bal gekregen. En speelt hem even terug op Immers. Maar Immers raakt de bal meteen weer kwijt. Gaat de bal nogal knullig over de zijlijn. En mag Immers gooien. Doet dat snel. En uh, dan kan Schaken de bal pasen. Naar Claas. Claas weer helemaal terug naar Marteny. Martens het spel leeft niet. Het, het is, staat stil. Nu de bal in de middencirkel naar Leerdam. Leerdam terug naar Congolo. En zo duurt het allemaal heel erg lang voordat het spel naar voren gaat. Nou, nu dan met Jammaat. Janmaat gaat eens lopen met die bal. Speelt de bal naar buiten. Goede bal. Bellen terug op Jammaat, maar Jammaat krijgt hem net niet onder controle. Marcelo verdedigt uit. En dan gaat de bal in de middencirkel op de borst terechtkomen van Lens. Die laat zich aftroeven door Martens Indy. Die zijn rug opduikt. De afvallende bal opgepikt door Wijnaldum. Wijnaldum naar de buitenkant. Naar Narsing. Gaat de bal terug naar Wijnaldum. Die neemt hem met een beetje geluk mee. Nu is Narsing op snelheid. Krijgt hij de bal mee. En moet er een voorzet komen naar Lens in het strafhofgebied. Dan komt de bal net niet. Die komt in de handen van Lamproe voordat Wijnaldum die opduikt met de tweede paal nog met zijn hoofd ook maar in de buurt van de bal kan komen, dit zag er in ieder geval als tegenstoot van PSV heel behoorlijk uit en nu wil Feyenoord graag laten zien dat ze hetzelfde kunnen. Als er van PSV nog vier op de helft van de tegenstander blijven hangen, ligt de bal er weer op de PSV-helft Dan heeft Klaas hier gepaasd naar Leerdam. Daar ligt heel veel ruimte nu ineens op dat middenveld. Ook Immers is aan speelbaar aan de rechterkant van het veld. Immers krijgt nu de bal halverwege de helft van PSV. Mertens moet mee terug verdedigen. De een voorzet. Pellen wil koppen, maar wordt afgetroefd door de Rijk en dan gaat de bal via het hoofd van Toivonen terug via het hoofd van de Zweet in de hand. Van Waterman. Mooi Waterman geeft de bal meteen mee aan De Rijk. De Rijk speelt hem dan in de voeten van uh, Stroopman. Stroopman met wat uh, versnelling naar de rechterkant. Naar nou, Hutchinson, die uh, vrij stond. En Hutchinson gaat weer lopen. Een beetje sneller doorpassen. Dat zou uh, voor PSV uh, best wel helpen. Want nu staat iedereen uh, gewoon. In de dekking en dat blijkt ook wel, want Congelo komt er goed uit. En Pelle ook. Pelle paast meteen door naar de linkerkant. Waar Schaken sneller is dan Hutchinson. Schaken heeft de bal. Hutchinson wel tegenover zich. Trekt naar binnen. Langs man. brengt de bal voor het doel. En dan is het net niet Pelle die hem mee kan nemen en daar enorm van baalt. Dit was een mogelijkheidje voor Feyenoord, maar niet meer dan dat. Nee, daar heeft Feyenoord er nu toch 2-3 van gekregen in korte tijd. Van die ballen die eigenlijk net niet lekker vallen, vallen ze wel goed, dan heb je een kans. Nu uh, aan de linkerkant van het veld van PSV, Lens weg, die draait handig naar binnen. Martins in Innie met de sliding, tikt aan de bal van de voeten, speelt de bal, Lens aan de grond. Nee, er niks aan de hand, natuurlijk niet. Schrijft zegt Liesveld, ziet dat goed. Feyenoord mag door, maar verdedigt dan weer heel slordig uit en verliest de bal, zodat PSV via Mertens opnieuw komt. Maar dit keer blijft Jan Maat goed naar de bal kijken en gaat de bal over de zijlijn. Het laatste door de verdediger van Feyenoord geraakt. Rietsmaier is mee. Mertens wil daar naartoe gooien. Maar de bal komt op het hoofd van Verhoek. Dan wordt de andere kant weer opgekopt. Pelle dan aan de bal. maar die staat op de psv helft Laat zich er kinderlijk eenvoudig van afzetten. Nu door Marcelo. Dan gaat Mertens aan de wandel. Langs twee man. Langs drie man. Mertens gaat schieten. Bal op het laatste moment door Martens die aangeraakt. Die wil nog tegen de scheidsrechter zeggen dat hij dat niet doet. Maar dat deed hij wel. En als de bal dan over de achterleg gaat. Levert dat PSV dus een hoekschop op. Hoekschoppen zijn uh, het gevaar geweest voor uh, Psv van PSV voor Feyenoord. En die hoekschop wordt vanaf de rechterkant met het rechterbeen genomen door Dries Mertens. Tien minuten gespeeld, tweede helft, 0-0 de stand. En natuurlijk weer de koppers mee naar voren. En dat zijn uh, onder andere Marcelo. Daar komt die uh, bal voor het doel en wordt gekopt. Maar een overtreding geconstateerd door Liesveld van uh, Toijvonen. Liggen een paar Feyenoorders, maar die uh, zullen zo dadelijk weer opstaan. Want het zijn... De sterken onder ons, Congelo onder andere, die uh, nu weer staat. En de vrije trap, Lamproe mag hem gaan nemen. Ja, en dan staat er nog steeds 0-0. En is het nog steeds niet best om naar te kijken. En ben ik heel benieuwd of we nog überhaupt doelpunten gaan zien vanmiddag. Feyenoord heeft uh, naar mijn smaak toch 56 minuten vooral geprobeerd om tegen te houden. In plaats van voor de eigen kansen te gaan. Zeker als je coach in de aandacht naar deze wedstrijd zegt dat PSV kwetsbaar achter of achterin kwetsbaar oogt. En dat iedereen dat ziet, dan moet je dat toch wat meer proberen te halen. Dat is fijn eigenlijk nog niet gelukt. Dat is natuurlijk voor een deel ook de verdienste van PSV. Dat de zaakjes zonder nou zelf uitbundig goed te voetballen, dat de zaakjes toch in ieder geval redelijk onder controle heeft en de regie over de wedstrijd heeft. Maar nog niet met echt scherpe vaste hand. Nu ontsnapt Narsing aan de rechterkant van het veld. Oh. Loopt die zijn tegenstander Nelom schitterend voorbij. En dan moet er een voorzet komen. Daar is Lens. Dan komt de goal. Nee. Want er ligt weer een Feyenoord in de weg. Bal blijft hangen. Wie wil wilde schieten of koppen? Klaas. doet dat uiteindelijk voor Feyenoord. Zo is de ploeg uit Rotterdam uit de brand. Hij kan het zelfs uit de counter gaan denken. Als Immers de bal heeft. En Schaken op snelheid komt aan de linkerkant van het veld. Daar gaat hij ook de bal naartoe. Dit is veruit de leukste minuut van de wedstrijd. Schaken vanaf de linkerkant draait nu het strafgebied van PSV. Witte geeft de voorzet. Immers net niet. Stroom maar komt weg. En Pelle schiet hem er bijna in. Maar die krijgt de keeper van PSV nog op zijn weg. En die met een voet tikt de bal nog naast. Nou, veruit de leukste minuut van de wedstrijd. Met een kans aan de ene kant. En een flinke kans voor Pelle aan de andere kant. Maar ze gaan er dus allemaal niet in. Goed ingeschoten door Pelle. Maar een geweldige actie van, uh, uh, van Boy waterman Terwijl ik even kijk naar een beweging van Strootman. Gaat het goed met Strootman? Hij staat weer. Dat is uh, geluk voor PSV. Maar even kwam er paniek bij PSV. Van moeten we hem uh, nu al wisselen? Uh, hij hinkt uh, nog een beetje. Uh, hij hinkt nog een beetje. Uh, en de hoekschop staat ook nog. Die is uh, genomen. En Klaas, uh, oeh, slechte bal van Klaas. -ie. Kort genomen de hoekschop. En Klaas kan geen vrije man vinden. En dus is PSV weg. Is de wedstrijd dan eindelijk begonnen? Ja, omdat er nu twee ploegen wel willen aanvallen. Dat levert wel wat ruimte op. Nu mag Lens proberen op snelheid langs zijn tegenstander Nederland te komen. Dat lukt wel half. Maar als hij er bijna langs is, houdt hij zijn tegenstander ook even vast. Dan krijgt hij, denk ik, terecht een vrij schot tegen. Maar het gaat wat meer op en neer. Klaasie, die ook nu geniet van het feit dat hij ineens wel wat meer ruimte krijgt. En dan de bal aan de rechterkant probeert in te leveren bij Janma. Janma terug naar Klaasie. Nu is de ruimte weer weg. En moet Janma de bal binnenhouden. Het is voor Feyenoord maar goed dat dat niet lukt. Want hij trapt de bal het veld weer in. Zomaar in de voeten bij Toivonen. Maar dan is er dus al een vlag omhoog gegaan. En mag PSV een in Ingoorn nemen. Dat komt dus Feyenoord gek genoeg niet slecht uit. Want nu staat de hele ploeg in ieder geval weer in formatie. En rustig af te wachten achter de bal. Balbezit voor PSV via Rietsmaier. Of de Rijk is dat die naar de rechterkant naar Hutchison speelt. 10 meter over de middenlijn en terug naar de Rijk. De Rijk nu op de middenlijn gaat de helft van Feyenoord op. Loopt een meter of 10, 15 met de bal. En zoekt de opening bij Lens. Moeizaam aangespeeld, maar Lens die probeert dan zichzelf te passeren. Het lukt in twee instanties en heeft de bal teruggekregen van Narsing. Dan geen overtreding. Goed verdedigend werk van Martins En kan Feyenoord eruit komen? Nee, want de bal wordt meteen opgevangen door de Rijk en door Stroopman. Stroopman met immers in de achtervolging. Stroopman, goeie. De bal op Narsing. Narsing gaat tegen de vlakte. Het spel gaat verder. Stroopman in het strafschopgebied. Stroopman schiet. En dan via een tegenstander gaat de bal over de achterlijn. En dus een hoekschop voor PSV. Eindelijk, eindelijk. De wedstrijd is ontbrand. Het is een leuke wedstrijd aan het worden. En daar hebben we toch bijna een uur voor moeten wachten. Ja, blijkbaar is half zes de nieuwe starttijd in de Eredivisie. Want het eerste uur van dit duel hadden we kunnen missen. Als Kiespijn is in uur gespeeld. Hoekschop van PSV wordt een uitdraaiende bal. De blijft staan. Er wordt gekopt op PSV door Toyfone. Maar die kopt de bal zeker twee meter naast. Dat was een kansje. Maar wel voor de zoveelste keer. Dit is hoekschop 7 van PSV. Is er gevaar uit ontstaan. Dat is op drie van de zeven corners serieus doelgevaar. Dat is toch een aardig moyenne. Terwijl de trainer in de afloop zal zeggen ik heb liever dat er één ingaat. Maar dat lukt dus nog niet. Maar gevaarlijk zijn de hoekschoppen van PSV zeker. Lampro nu de bal een tetter geeft in de hoop dat Schaken aan de, kan, aan, werk kan aan de linkerkant van het veld. Die wordt afgetroefd in de lucht door Hutchinson. Hutchinson snel gegooid, want de bal ging over de zijlijn. Narsing begint eindelijk in het spel te komen en uh, doet uh, aardige dingen. Nu heeft hij de bal gespeeld naar Wijnaldum. Wijnaldum slecht de bal naar de rechterkant. Zomaar uh, een meter of drie. Boven, uh, of hoog boven Hutchinson. En dus ging de bal over de zijlijn. Heeft Feyenoord gegooid. En gaat Martens Indy de bal opbrengen. Doet dat uh, in een wandeltempootje. Speelt hem dan maar terug op Lamproe. Geen risico nemen. Zal Martens Indy denken. En dan geeft hem mee aan uh, Congolo. Congolo nu uh, wel lopend naar voren. Met uh, links de bal gevent, Maar ook weer een hele slechte bal. Veel te hoog. Daar kan Jan Maat niet bij. Bal over de zijlijn. Inworp PSV snel genomen. De bal alweer kwijt, want Verhoek verdedigt mee terug. Die heeft hem terug van de middenlijn te pakken. Wil contact zoeken met Pelle. Dat lukt. Pelle komt eigenlijk een beetje in de druk uit. Tussen 2-3 man springt de bal met een gelukje uit voor de voeten. Van immers, die wil alleen één keer Pasen op schaken. Binnen door, maar die bal wordt onderschept door de Rijk. En zo kan PSV het balbezit weer uh, terugveroveren. Dan komt er een diepe bal in de richting van Lens. maar wordt die weer onderschept door de Feyenoordverdediging En heeft Pelle de bal aan de andere kant van het veld alweer. Zo goalt het ook nu op en neer, maar. Het lijkt dat meer op een soort chaotische kermis. Waarbij geen van beide ploegen erin slaagt om de bal langer dan 10 seconden in het bezit te houden. Fijn dat op publiek laat zich op de achtergrond maar eens horen. Het is nog altijd 0-0 na ruim een uur voetbal en ingooi van Verhoek. Een wissel gezien tot nu toe. Een noodgedwongen wissel omdat Matthijs eruit ging. Met een blessure en kongel over hem kwam. Maar voor de rest nog uh, geen wissels uh, tactisch gezien van beide trainers. Goed werk van Klaas. Hij uh, brengt de bal bij Immers die hem meteen doorspeelt naar nou, Jamaat. Jamaat uh, zoekt aan de linkerkant de uh, opening. Maar die bal is heel lang onderweg. En Schaken doet dan ook de armen uh, opzij van... ja joh, wat heeft dat nou voor nut om zo'n bal te geven. En daar ben ik het helemaal mee eens. Als uh, nu de bal naar Wijnaldum gaat voor PSV. Wijnaldum gaat er langs. Bij Immers. hem nog altijd. Naar Lens. Lens meter of vijf buiten strafsopgebied. Oh, slechte bal. De In eerste instantie kretten met een mazzeltje terug. Toyvonne schiet. Toyvonne doelpunt! Toyvonne en doelpunt. Zit Mamtrou daar niet een beetje mis? Hij is te klein, hij is gewoon te klein. De keeper van Feyenoord, want de bal zeilt over hem heen. Het schot van Toivonen. Misschien zelfs nog onderweg aangeraakt, maar in ieder geval is het het doelpunt voor PSV. We zeiden het, na 60 minuten is de wedstrijd begonnen. En nu is hij opengebroken. Het is Ola Toivonen, de zweet, die de bal een meter of vijf buiten het strafschopgebied krijgt. En die bal mag er bij een keeper van zich normaal gesproken een 1,90 meter niet in. Lamproe is een stukje kleiner. En dus is hij te kort om erbij te kunnen. En leidt PSV met 1-0. Hij uh, zegt er zelf over, Lamproe. Ik hoor telkens dat ik te klein ben. Maar nou kan ik aan heel veel dingen iets doen. Hieraan niet. Dat klopt. Maar het komt wel ongelooflijk beroerd uit. Want inderdaad is hij een decimeter lang. En dan gaat die bal er niet in. Dan krijgt hij er een hand tegen. Het is wat kleine keepers per definitie zullen horen. Als ze een keer gepakt worden door een bal die er overheen zeilt. Toijfone is er wel bewust naar op zoek. Want hij probeerde het in de eerste helft ook al. Toen ging de bal tegen de lat. Nu heeft Feyenoord dat geluk niet. En na 63 minuten staat PSV op 1-0. Dan heeft de bal na de aftrap van Feyenoord al weer terugveroverd Via Wijnaldum en via Mertens. De wedstrijd zal er leuker van worden. Want openen. Korte combinatie op het middenveld van PSV. Brengt de bal weer terug aan de linkerkant bij Wijnaldum. Ritsmaier komt mee. Wijnaldum gaat ook schieten van afstand. Dat is blijkbaar toch de opdracht wel vooraf geweest. En PSV gaat dat dan nu uitvoeren. Maar deze bal zelf meters over. Koeman baalt. Advocaat, oogt, opgelucht. Toivonen scoorde. Het PSV staat voor. Ja, maar de wedstrijd is nu wel echt opengebroken. En dat is wel zo prettig. Want Feyenoord moet nu gaan komen. Bal gaat richting Pelle. Gaat de lucht in. Wint het, komt hij wel. Maar hij krijgt de bal niet bij Schaken. Hutchinson zit ertussen. Naar Marcelo. Marcelo naar Ritsmaier. Ritsmaier terug naar Marcelo. Publiek natuurlijk uh, uh, in extase. Na dat uh, doelpunt van Toivonen. En dan kan... Uh, PSV via Boy Waterman de bal weer naar voren rammen. En doet dat goed. De waterman vindt Lens. Uh, Lens bal naar buiten naar de opkomende Hutchinson. Hutchinson, aan de rechterkant is Narsinga speelbaar. Die krijgt ook de bal. Lens laat zich daar nu een meter of tien achter zien. Niemand eigenlijk in de spits. Toivonen loopt nu een paar meter door en is dan wel de spits als de bal breed gaat naar Wijnaldum. En PSV uh, Feyenoord nu vastzet op de eigen helft. Aan de linkerkant van het veld Ruizmaier laat de bal even van zijn voeten springen. Bijna zit Verhoek ertussen, maar de bal kan terug naar Marcelo. Marcelo ziet Waterman, maar Waterman wijst naar De Rijk. Dat zou ik als ik Marcelo was niet doen. Ja, nu kan het wel omdat De Rijk 10 meter meer terugloopt. Anders zou Pelder er hebben tussen gezeten. Voorin staat iedereen bij de PSV stil als de bal weer naar Marcelo gaat. En die dus mag gaan uitzoeken wat hij doet. Terug naar de Rijk, dat is het veiligst. 65e minuut. De Rijk gaat nu over de middellijn richting de helft van Feyenoord. En gaat een hele lange diepe paas richting Toivonen geven. En uh, daar zit Jamma half tussen. En dan de afvallende bal voor. Uh, het is een hele rare situatie, want hij probeert op doel te schieten, Mertens. Maar raakt de bal buitenkant voet niet goed. En komt bijna terecht voor de voeten van Lens. Bal onderweg nog aangeraakt door een Feyenoorder. En dus een uh, hoekschop. En die uh, Feyenoorder was maar goed dat hij hem uh, raakte. Want Lens uh, leek hem uh, zo binnen te kunnen lopen. De hoekschop voor diezelfde drie smerters van het schot van zojuist. Het kraak achterin bij Feyenoord zoals dat in mooi voetbaljargon heet. Je voelt dan alles dat PSV in de buurt wil komen van een tweede goal. Het liefst zo snel mogelijk. Deze hoekschop wordt afgeslagen. En wordt dan eh, door Hutsen zijn opgevangen. Die zou hem dan eigenlijk opnieuw voor de doel moeten brengen. Want er staan er dus genoeg. Strootman probeert dat dan wel. Die, die, die de bal kan aannemen op de rand van het strafsoepgebied. En dan mee wil geven aan Narsing. Maar Narsing komt daar te laat. En de bal gaat over de achterlijn, Doeltrap voor Lamproe. Feyenoord zal wat anders moeten verzinnen. Gaat Feyenoord dat ook in de personele bezitting doen? Het antwoord is ja. Want Guillaume Fernandes gaat in het elfval komen bij uh, Feyenoord. En wie gaat er dan uit? Dat is Verhoek. En zo komt er dan een... Uh, Laten we zeggen extra centrumspits in het elftal van Feyenoord. Of die vanaf de rechterkant gaat spelen, daar lijkt het wel op. Dan gaan we gaan even in de gaten houden hoe dat gaat staan. Ja, het wordt ja. toch een soort rechtsbuiten. Maar het is natuurlijk een spits. Zodat er wat meer direct doelgevaar zou moeten komen daar in de buurt van het doel van PSV. Ja, er is natuurlijk te weinig ondersteuning geweest voor Pelle. Die heeft weinig ballen uh, fatsoenlijk gekregen. De ene uh, die die kreeg, die schoot hij goed op doel. Uh, maar toen lag uh, Boy Waterman in de weg. Zover is het nog lang niet, want uh, PSV is in balbezit. Via uh, Wijnaldum. Wijnaldum kijkt uh, waar is uh, Narsing. Die heeft hij wel gevonden. Maar dan uh, wordt er een uh, beukje uitgedeeld op Wijnaldum. En krijgt uh, PSV een vrije trap. Die wordt uh, weer snel genomen op Lens. Lens in strafschopgebied. En dan uh, stuit hij op uh, Martens Indy. En levert het voor PSV slechts een hoekschop op. Hoekschoppen is inmiddels opgelopen naar 9-4. En het voordeel van de ploeg uit Eindhoven. Daarmee is eigenlijk ook al aangegeven dat PSV de wedstrijd langzaam maar zeker toch naar zijn hand zet. De goal is ook niet dat hij helemaal uit de lucht kwam vallen. Dat had u ook al begrepen. Goed was het niet. Maar PSV was wel de gevaarlijkere ploeg. En zoals gezegd, PSV wil op jacht naar de 2-0. Lamproe wordt bijna verrast. En daar gaat de bal er alsnog ja. in. Ja, nee. Want hij telt niet. Achter, de nee. hoekschop komt uh, heel scherp voor. Inderdaad zou het best kunnen dat die bal achter geweest is ja. voordat hij in de doelmond kwam. Daar wordt Lamproe bijna verschalkt in de korte hoek. En als die bal dan eigenlijk over de keeper heen springt, dan... Uh, Komt hij toch nog op het hoofd van een van de PSV'ers. Maar dan is hij inderdaad, dat kunnen we goed zien uit herhaling, achter geweest al. En dus wordt het terecht gevlacht en gefloten. En gaat de goal die PSV heel even dag te maken. Niet door. 68ste minuut blijft dus 1-0. Er wordt gepaast voorin bij Feyenoord Pelle. Immers, bal naar Janmaat. Jan naar Fernandes met zijn eerste balbezit. En krijgt hem terug en kan hij hem onder controle krijgen. In tweede instantie wel, maar dan draait hij de verkeerde kant op. Blijft toch in balbezit. Fernandes probeert voor te geven, maar lange benen van Marcelo voorkomen dat de bal voor het doel komt. En dan kan PSV weer counteren. Wat een leuke wedstrijd is dit opeens geworden. Als Toyvonen de bal heeft. Toyvonen wil gaan uithalen. Doet net alsof hij hem uithaalt, maar speelt hem naar Narsing. Narsing in balbezit, Randstrafschopgebied. Moet hem breed geven, doet dat ook kan er geschoten worden door Wijnaldum. Maar die raakt uh, Klaas hier in dit geval. Maar komt Feyenoord eruit? Het antwoord is nee. Overtreding wordt gemaakt op Toivonen. Dat uh, doet schaken. Die krijgt een vrij slot tegen halverwege de Rotterdamse helft. Alles onderstreept eigenlijk in deze fase dat Feyenoord even niet meer weet waar het, het zoeken moet. En alles onderstreept dat uh, PSV echt een poging gaat doen om deze wedstrijd snel op slot te draaien. Het is in die zin open geworden dat Feyenoord wel de kansen heeft om er ook zo nu en dan uit te komen. Maar dat tot dusver dus wat te weinig mee gedaan heeft, dat verklaart voor een deel natuurlijk ook wel de wissel die gedaan is. Verhoek eruit, Fernandes erin. Dat is dus al de tweede wissel van Feyenoord. En het einde van de eerste helft moest geblesseerd Martijs aan de kant en kwam Congelo al. Een afwachting dus van de vrije schop van PSV. Mertens achter de bal, 69 minuten op de klok, 1-0 de voorsprong voor PSV door de... De bal van Toyfone die over de keeper Lamproe heen ging. Nu komt uh, wel of niet de tweede. De bal blijft weer hangen. Dan moet er gekopt worden. En dan springt de keeper de lucht in. En die heeft hem dan te pakken. Nadat nou, eerst de Rijk kopt, Maar een tweede instantie er voor Toyfone niet komt. Je moet zo uh, vaak aan Wim de Rond denken op een of andere manier. Een kleine uitstekende keeper. Maar door zijn lengte inderdaad net niet uh, de top kunnen halen. En dat uh, is toch echt het uh, verschil... Uh, uh, onder de lat. Over lat gesproken. De keeper aan de andere kant. Boy Waterman. Toch wel een uh, halve kop groter dan uh, Lamproe. Heeft de bal naar voren uh, gespeeld. Op het hoofd van Congolo. Die het uh, goed doet als uh, vervanger van Matthijs. Centraal achterin en uh, zich uh, aardig aanpast. Het is toch een groot talent, deze 18-jarige jongen. Uh, bal weer bij uh, Boy Waterman aan de voet. Ja, PSV staat 1-0 voor. 70 minuten gespeeld. Nog 20 minuten te gaan. Wedstrijd natuurlijk nog niet afgelopen. Maar PSV heeft toch de beste kaart op dit moment in handen als Ritsmaier de bal niet goed naar voren speelt. In de voeten van Jan Maat. Feyenoord neemt over met Klaasie. Het is nu te hopen dat uh, Van Bommel, als hij die kaarten die PSV in handen heeft gevonden heeft. Of hij er dan ook mensen kan vinden om mee te spelen. Want dat was geloof ik in Oekraïne nog het probleem. Over generatiekloofje gesproken. 20 minuten nog te gaan. 1-0 de voorsprong nog altijd van PSV. Het is 6 uur het nieuws van het NOS-journaal moeten we dat tegenwoordig noemen. Zoals u dat gewend bent rond 6 uur wordt uitgesteld tot na deze wedstrijd. Dat is dus over een minuut of 20. Want we blijven erbij in Eindhoven als het bal bezit aan de linkerkant voor Ritzmaier is. En Mert als de bal graag wil hebben die krijgt hem ook. Komt dan toch tussen twee tegenstanders uit. Draait handig weg. Dan moet hij eigenlijk meteen pasen. Dat doet hij pas te laat. Zo is de vaart er een beetje uit. Komt de bal wel bij Narsing terecht aan de rechterkant. Maar heeft dat weer drie, vier mensen mee terug naar achteren. Narsing wil er op snelheid buiten om langs. Dat lukt. Voorzet komt. En daar is Toy -Bone. bijna met de tweede. Hij kopt of kopt hij niet? Nee, ik denk dat het conglo is die de bal wegkopt. Ze komen daarna ook nog met de koppen tegen elkaar. Zo raken ze in ieder geval alles. Ik kan zeggen het is beter dan niks. Na 71 minuten levert het uiteindelijk als de twee heren weer zijn gaan staan... ...PSV een hoekschop op nog, de tiende. Het grappige is dat eigenlijk de ommekeer in deze wedstrijd kwam... ...de eerste goede actie die Narsing maakte... ...en daarna heeft hij wat zelfvertrouwen gekregen... ...en is PSV ook beter gaan voetballen. De hoekschop vanaf de linkerkant. Daar staan Lens en Mertens bij elkaar, maar Lens loopt nu weg... ...en Mertens gaat de bal gewoon voor het doel slingeren. Die zal ook denken van ja, ik kan hem dicht bij de keeper brengen... ...dat doet hij ook, en die keeper kan er maar net bij... Kan de bal wegtikken. En dan is het Leerdam die voor het vervolg moet zorgen richting Fernandes. Maar Fernandes wordt afgetroefd door Ritsmaier. En Ritsmaier is op snelheid. Wordt aangetikt. En dat is een uh, gele kaart voor schaken. Die hem uh, opvangt. Fernandes. Uh, uh, is het nee, Nederland is het te zien? Of is het Fernandes? Het is uh, inderdaad Gion Fernandes die uh, de gele kaart krijgt.